4 uur, Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Het kabinet en de vier oppositiepartijen D66, GroenLinks, ChristenUnie en SGP... hebben hun begrotingsoverleg opgeschort en praten komende dag verder. Volgens de partij is op een aantal punten meer duidelijkheid... maar details zijn niet naar buiten gebracht. Het overleg heeft ongeveer 12 uur geduurd. Aan het einde van de avond voegden ook de premier... en de fractievoorzitters van de partijen zich bij het gesprek. D66-leider Pechtelt zei na afloop dat er nog altijd grote verschillen bestaan tussen de partijen. Het kabinet is afhankelijk van de oppositie... omdat het geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer. Italiaanse duikers hebben 38 lichamen geborgen uit de romp van het schip... dat donderdag zonk in de buurt van het eilandje Lampedusa. Het dodental van de scheepsramp loopt daarmee op tot 232. Zo'n 110 opvarende worden nog vermist...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 Vertrekkend president Karzai van Afghanistan vindt dat de NAVO veel te weinig heeft gedaan voor de veiligheid in zijn land. Tegelijkertijd heeft de hele operatie het Afghaanse volk een hoop leed gebracht, zei Karzai in een interview met de BBC. Volgens de president speelde de strijd tegen terreur zich te veel af in de Afghaanse dorpen, terwijl de NAVO zich had moeten richten op schuilplaatsen en trainingskampen in Pakistan. Henk Krol wist dat de pensioenpremies van medewerkers van de GeKrant niet werden afgedragen. Dat hebben drie oud-medewerkers van de GeKrant gezegd in Nieuwsuur. De oud-fractieleider van 50PLUS zei eerder dat hij niet op de hoogte was van de kwestie rond de pensioenpremies, omdat cruciale post voor hem werd achtergehouden. Die boodschap herhaalde hij in een schriftelijke reactie op de uitspraken van de oud-medewerkers. Het weer, het is nevelig, met plaatselijk zeer dichte mist. Het is zo'n 6 graden, in de loop van de dag geregeld zon. Het wordt dan ongeveer 17 graden. Vanaf woensdag kouder, meer wind en af en toe regen. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Maarten. Ach. Ja, en dit zijn de geluiden die u vannacht uh, bij ons hoort. Want we zijn uh, aan het eten hier. Mm. Lekker. Tonijn, hè, dit uh, Jaap? Ja. Mm. Oh goed, zeg. Ja, dit, is, dit is gewoon 100% tonijn. Tonijnsalade ja. dan? Ja, inderdaad. Ja. Ja. Uh, hij is nu als salade te koop... Uh, uh, dus kant en klaar. Mm. Maar ook als, uh, om, om thuis uh, vers te maken. Dat is natuurlijk altijd het lekkerste. Maar je kunt hem ook kant en klaar uh, bij een aantal supermarkten kopen. Mm. Heerlijk zeg. Maar, beste luisteraar. Vergis u niet. Het is helemaal geen tonijn. Ze zien neppa un tonijn. Zeg maar. Want Jaap is uh, Jaap kortweg is vegetarisch slager. En dat betekent dat hij uh, vleesproducten maakt die niet van vlees zijn. En ik ben ze vannacht aan het testen. En ik moet zeggen dat ze me tot nu toe heel erg goed bevallen. Ze zijn nu nog twee keer zo duur. Als we maar met z'n allen hiervoor blijven vallen... en dat gewoon gaan kopen, dan wordt dat product steeds goedkoper. En uiteindelijk gewoon goedkoper dan vlees zelfs. Dat is het perspectief wat we hebben... Het is beter voor het milieu, het is beter voor de dieren... en het, het is nog lekker ook. Het is ook beter voor ons, geloof ik. Toch, Ja, zoiets? Ja, het is, uh, we, we eten op dit moment te veel vlees voor onze gezondheid. Dus uh, als je naar je gezondheid kijkt, dan is het ook zeker een goede keuze. Ja, dus eigenlijk is er maar één reden om het nu nog even niet te doen. Dat is omdat het duur is. Ja, en dat duur, dat, uh, dat gaat ook helpen als meer mensen het gaan kopen. Hè? Want het is zo dat ja. uh, die kiloknaller waar je het dan mee vergelijkt... dat is geen reële prijs. Het is zo dat supermarkten... Uh, vlees uh, voor de kostprijs of beneden de kostprijs verkopen... Ja. om mensen hun uh, winkel binnen te lokken. Ja. En uh, op dit soort producten wordt flinke marge gemaakt. Hè. Dus als je gewoon kijkt naar de kostprijs... dan is het niet zo dat dat verschil zo groot is. Het heeft te maken met ook het beleid van, van, uh, van supermarkten. En maar ets. kun je kun je voorstellen dat in tijden van crisis... waarin waren in jonge gezinnen waar ondergetekende uh, het hoofd van is... Uh, <laughs> de, de kost weer in elk geval... Dat, dat die denken, ja, ik moet op de kleintjes letten... Um, ik vind het wel een mooi initiatief, maar ik wacht wel even tien jaar tot het wat goedkoper nee, is. Dat kan ik natuurlijk heel goed begrijpen. Dus, uh, ja, kijk, oh. het, zou, het zou supermarkten ook uh, sieren wanneer ze juist uh, zouden stunten met duurzame producten. En verantwoorde producten in plaats van ja. met ja, producten die heel erg ter discussie staan. Ja, ja dat, dat is waar. Ja. Dus dat je zegt ze maken juist meer marge op, op minder gezonde producten ja. en minder marge. Ja, daar Not zouden ze voor kunnen ja. kiezen. Ja. He, er wordt gestunt met bier, er wordt gestunt met, uh, met uh, goedkoop vlees. Oh. En uh, dat, is gewoon, dat is eigenlijk geen goed beleid. Hm. Het zou heel goed zijn als ze er afspraken over zouden maken... om wat anders te gaan doen. Jouw alternatief is vlees. Wat dus nu nog, laten we zeggen, grofweg twee keer zo duur is... Uh, als de kiloknaller. Ja, zoiets. Jacinta heeft een heel andere uh, uitgangspunt... of in elk geval een andere route... Vegetarische recepten waarin vlees, een stukje vlees of een, iets wat een vleesvervang niet per se een rol meer speelt, want jij hebt hier een heerlijke salade voor ons gemaakt, dat gaan we zo meteen proeven. Daar zit geen vlees in, ook niet iets wat lijkt op vlees. Ja, ik heb zeker geen andere route. Ik denk juist dat, uh, dat we, Jaap en ik, elkaar complementeren. Zeker, de, zeker. Dus... Ik wil je ook helemaal niet tegen elkaar spelen. Ik heb maar het, het, een paar het, het, recepten in het boek. Ik ben niet zo heel erg van de vleesvervangers, maar de vleesvervangers boek, die erin ja. staan, in de snelle vegetariër... Daar zet ik elke keer Jaapse uh, ja. lekkere lapjes bij. En Uiteraard, dat is niet want voor niets. De, ja. Het vlees van Jaap wordt zelfs uh, goedgekeurd door de beste kok van de wereld. Dus dan, uh, dat ja. zegt wel iets. Maar wat ik eigenlijk wilde zeggen is dat je dus ook heel goed gewoon kunt koken. zonder dat daar een lapje vlees of wat daarop lijkt op je bord ligt. Exact. En dat is ook ja. lekker. En dat gaan we ook vannacht proberen, zometeen. Ik ben heel benieuwd. Um, u thuis kunt meepraten. U kunt ook over uw ervaringen praten met vegetarisch eten. We hebben al van een heleboel mensen gehoord waarom ze eigenlijk vegetariër zijn geworden. Uh, Marjolein Jacobs bijvoorbeeld, u zegt op de mail... vegetarisch eten is een kwestie van beschaving. Ik eet vooral heel sober. Cradle to cradle. Dus dat komt erop neer dat, er, nou ja, dat je zo weinig mogelijk verspilt klikjes eten noemde jij dus straks. Jacinta, dat is denk ik ook heel cradle to cradle. En nou ja... Ben ik, erg voor. En, en, ja. En ik denk ook de, jouw benadering Jaap van... Uh, waarom eten we niet gewoon de sojabonen... in plaats van dat we... die sojabonen in het varken stoppen en dan het varken eten. Dat is denk ik ook heel erg cradle to cradle. Ja. ja nou ja, dus daar zijn we mee bezig. Marjolein Jacob staat daar dus van harte achter. Um, geldt het ook voor u? En heeft u daar ervaringen mee? Heeft u een heerlijk recept waarvan u zegt... dat, dat moet Jacinta ook absoluut op de website van de vegetariër.nl uh, gooien? Of uh, heeft u nog een suggestie voor, voor Jaap? Er was net een, bijvoorbeeld een beller die, uh, die heeft de vraag voor jou, uh, Jaap... Uh, of jij ook uh, mag dit toch maaltijden gaat maken met jouw vleesproducten? Is dat zo? Ja, daar zijn we inderdaad mee bezig. Met een uh, met de maaltijdproducent. Kijk eens aan. Omdat het... Uh, je haalde het ook al aan, veel mensen vinden vegetarisch eten moeilijk. Hè? Ik bedoel, Mensen zijn toch heel uh, ja, uh, weinig tijd. Dus uh, daar zijn we ook mee bezig. En we hopen daar binnen een paar maanden mee op de markt te komen. Met gewoon kant-en-klare maaltijden die je eenvoudig op kunt warmen. en Die compleet zijn. Oké, okay, dus dat is goed nieuws voor de mensen die uh, niet van koken houden. Of die kunnen, of er geen tijd voor hebben. Er komen ook magnetronmaaltijden met vlees van de vegetarische slager. Nou. En die worden ook heel betaalbaar. Kijk, wat een goed nieuws allemaal vandaag, een goed nieuws show. Heeft u zelf ook een vraag of een opmerking of een tip of een mooi verhaal over vegetarisch eten? Of zegt u juist, ja maar ik zou me geen leven zonder vlees kunnen voorstellen? Bel 0800 1121, mailen kan ook, nachtapenstaatje@eo.nl En op Twitter praat u mee met hashtag dit is de nacht. Maar als u in de uitzending mee wilt praten, doet u dat het beste via... 0800 1121. Ik zeg er nog maar even bij dat het een gratis nummer is. Live muziek zometeen weer van René van Ginkel. Met haar gitarist Ike. Maar eerst is er deze lekkere van de Bee Gees. Jive ja, Talk in de Bee Gees waren dat. Ja. Dit is de nacht waarin we het met elkaar hebben over vegetarisch eten. En dat doen we ook volop met mijn studiogasten. Jaap Korteweg, de vegetarische slager. En Jacinta Bokma van de website de vegetarische en we zijn nog steeds die tonijnsalade aan het proeven en hij is echt, ik vind hem echt lekkerder dan enige tonijnsalade die ik ooit heb geproefd serieus waar, deze is echt heel erg goed veel, veel meer structuur, niet zo klef en zo en, en een hele bom van smaak waar hou je die smaak vandaan, Jaap? Ja, dat werd laatst ook gevraagd door een, uh, door een topchef van een hele grote keteraar. Die, uh, hun motto van hun bedrijf is zuivere producten. En die zei, waar, waar, heb je die, waar, is die, waar komt die tonijn vandaan? Want hij smaakt zo zuiver, geen bijsmaak. Hm. En uh, nou ja, dus er zit inderdaad helemaal geen, geen tonijn in, geen vis in. Maar die smaak die halen we eigenlijk, waar, waar de tonijn ook zijn smaak vandaan, uit de oceaan. Dus uh, zeewier, Iersmos in dit geval, dat is dan een, een zeewiersoort die die, die smaak kan geven aan zo'n product. De tonijn haalt de smaak eruit en jij doet dat dus ook weer gewoon ja. met zeewier dan? Ja, klopt. Ja. En de structuur ervan? De structuur, ja, dat is inderdaad, dat is eigenlijk weer die, die, die techniek, hè. Om dan in plaats van een vleesstructuur net een visstructuur te krijgen dat die geheim wat fijner van de is. Ja. ja, dat is het geheim van de... Ja. ja, dat mogen we niet weten. Nee, nee. Nou, nee. Ik, ik zou het je ook niet precies kunnen vertellen. Want kijk, uh, wij doen ook niet alles zelf. We werken samen met specialisten op dat gebied. Okay, en die hebben ja. die kennis. Ik bedoel, ik heb natuurlijk zelf. Ik, ik ben geen voedseltechnoloog of zo. Dus, um, maar inderdaad, ook al zou ik het weten, zou ik het je ook nog niet vertellen. Dat begrijp ik. Werk je nou ook met de Pies professor samen? Ja, daar werk ik we ook mee samen. Er de een hoogleraar, ja, er is een hoogleraar, vleesvervangers in, in Wageningen, die zich bezighoudt met uh, dit soort technieken met een aantal studenten. Dus ook, ook dat komt uit Wageningen? Ja. Inderdaad. Ja, er komen ja. ook goede dingen daar. We werken samen met Wageningen en met de, de TU Delft. Dus die okay. combinatie van techniek en, en, en levensmiddeltechnologie. Ik zeg dat even flauw, omdat natuurlijk ook het debat vanuit Wageningen wordt aangezwengeld. Uh, hey, We ja. moeten juist genetisch modificeren enzovoort. Maar ja. ook dit komt uit Wageningen. Ook dit ja. komt uit Wageningen. En het perspectief is zelfs dat je op termijn een machine zou kunnen hebben. Uh, zeg maar eigenlijk een keukenmachine. Waarin je je bonen en je granen doet. En uh, dat komt dan vers... Uh, vers vegeta of plantaardig vlees uit. Jouw product kan ik straks in mijn ja, eigen keuken... Ja, maar dan zijn we nog wel minstens tien jaar verder. Maar goed, dat, dat, dat zit er wel aan te komen. Tien jaar, het... jaar is helemaal niet lang. Nou ja, de ontwikkeling gaan natuurlijk steeds sneller. En ik zeg tien jaar, maar ik kan het ook niet helemaal inschatten. Maar dat zou heel goed kunnen dat het op die Geniaal. termijn zo is. En dan heb je natuurlijk enorme voordelen. Jacinta? Ja, de kosten zijn op dit moment nog uh, rond de 900 euro... Voor dat voor dat is net machine. zo veel als je voor een, een Siemens koffiezetapparaat of een ander. Uit, een het apparaat bestaat apparaat. ook gewoon al. Ik, ik kan met, met dat apparaat kan ik Bestaan niet vlees. Bestaat ook niet. Niet. Maar oh, het, okay. is, uh, het is wel in ontwikkeling. Ik kijk nu naar. Ja, ja. nee inderdaad. Het, het, het ziet er naar uit dat dat een betaalbaar apparaat wordt. Hè. Het is, uh, nou goed, er zijn natuurlijk talloze voorbeelden van redelijk complexe technieken die op een gegeven moment op, als het maar grootschalig op consumenten schaal verkocht worden. Kijk naar een, een smartphone. Dat is natuurlijk buitengewoon een complexe techniek. Maar hij wordt toch heel betaalbaar. Ja. En dit is, dit is qua techniek ook nog eens veel eenvoudiger. Dus dat, dat zit, dat, dat, dat is, ja. Ik vind het geweldige toekomstmuziek. Ja. Jacinta. Um, de, de, we eten nu tonijn van, uh, van Jaap. Um, vis eet. Is dat voor jou ook uh, helemaal verboden terrein? Nou, ik moet heel eerlijk bekennen dat ik heel af en toe nog vis eet. Dus je kan me ook met, nu meteen uh, veroordelen tot nep -vegetariër. Nou, nee hoor, ik ga je maar niet oordelen. <laughs> Officieel ben je dan een Pescotariër. Hm, mm, oké. Okay. Uh, maar nou, het zijn, uh, ja, heerlijk. Ik vind nou, ik zit, het echt zo ik zit hier lekker. Ik vind te het eten. ook lekkerder dan, uh, mm. dan, de echte, dan het dan echte. Ik wil het echt, maar. Heerlijk. Ja, dus, dus je bent een Maar in ja. Wageningen zijn... Uh, volgens mij was het ook een onderzoek in Wageningen dat... Uh, dat uh, ze hebben onderzocht uh, of vissen ook gevoel hebben. Nou ja, dat blijkt dus wel degelijk zo. Hmm. En waarom uh, eten? Dat was net net waarom ik, ik, ik vegetariër ben geworden. Ja. Of flexi vegan zoals ik dat doe. Dat deed je omdat je... <laughs> het een aanhoudende. Een aanhoudende nieuwe stroom. Je hebt, je, telkens ontdek je weer iets. En dan denk je, ja, ja dat kan ik ook niet meer eten. Ja. ja en bij Echt vissen... Wel. Zo is, gaat dat? Is dat moment bij vissen nu ook zo'n beetje aangekomen? Aangebroken. Dat is al een tijdje geleden bij mij uh, ja. ja, Het is zelfs zo dat ik tot niet eens zo lang geleden had ik twee lievelingshapjes. Ik ben al tw twintig jaar culinaire journalist. Maar tot, nou, ik denk zeker 10, 12 jaar geleden, vond ik het lekkerste wat er was uh, foie gras, dus ganslever. Oh. En uh, gerookte paling. Oh. Nu zijn dat de twee meest gemartelde dieren. Ja. En dan denk ik wel, achteraf denk ik van... God, er is dus ook een periode geweest dat ik tien jaar intensief over eten schreef en me um, geen moment afvroeg van hoe, waar dat dan vandaan kwam. Het mm. kwam niet eens in mijn hoofd op. Gelukkig hebben we stichtingen zoals Wakker Dier, die ons letterlijk wakker hebben gemaakt. Mm. En ja, dat soort dingen. Dat, uh, ja, als, je, als je dat eenmaal weet, hoe die ganzen gedwangvoerd worden en met een, een, een stalen buis in hun keel, dat is zoiets afschuwelijks... Dan, dan eet je dat niet meer. Het is ook niet voor niks dat de paling... niet meer in de supermarkten verkrijgbaar is. Toch eet jij nog steeds wel eens af en toe vis. Ja. Waarom? Wilde vis. En waarom doe je dat nog? Ja, ik, ik zit natuurlijk ook, ik heb ook jarenlang, ik, heb een, ik zit nog wat dat betreft uh, dan in dat proces waar Jaap wat Jaap heeft beschreven. Dat je op een gegeven moment uh, eet je alleen wel biologisch vlees en dan uh, ga je niet zeuren bij andere mensen. Nu is het, uh, als, als bijvoorbeeld een verdwaald spekje in de pasta carbonara is bij mijn schoonmoeder, dan zou uh, ik dat tot verkort dan, dan sla ik dat niet af. Um, maar ik heb het verder heel makkelijk want niemand die kookt meer met vlees dus ik, ik kom er ook niet mee in aanraking je zit in een goed gezelschap wat dat betreft maar ja. die, die vis, heeft dat een reden dat je dat nog af en toe eet? gewoon omdat je het lekker vindt? Om, vooral omdat ik het lekker vind inderdaad ah, ja. want ik zat nog ja. wel te denken um, eiwitten hebben we het over gehad uh, ja, om gezondheidsredenen zou je kunnen zeggen. Het is het, van vissers nou toch ja, ook bekend heel dat Heel daar... veel mensen hebben het idee van oh hoe kom ik dan aan mijn eiwitten? Nou, of of aan bepaalde is. vitamines, B12... Hebt, B... De Nederlander krijgt 70% te veel aan eiwitten binnen. Dus daar hoeven we ons sowieso al niet voor te worden, 70% te, te veel, oké. Okay. Ja, okay. ja, Dus voor je gezondheid hoef je het zeker niet... Voor, niet voor de eiwitten, maar als het toch al gaat om de vitamines... Geldt precies hetzelfde. We zitten toch in vlees? Het enige wat je als vegetariër waar je moet denken is uh, vitamine B12. Ja. Dat is, uh, maar je hebt het in minimale hoeveelheden. En, nodig. en hoe krijg je dat dan binnen met jouw recepten? Nou, dan, dat is iets wat je, wat je zeg maar in pilvorm tot je neemt. Pilletjes. Hoe Een doe pilletje jij erbij. Ja. Jaap? Nou ja, uh, vleesvervangers worden ze aan, uh, aan toegevoegd. En als je vegetariër bent, hoef je het sowieso geen, geen zorgen te maken, want dan krijg je dat nog meer dan voldoende binnen. Ja. Maar als je echt 100% plantaardig zou eten en geen vleesvervangers... dan zou dat een punt kunnen zijn, hoewel daar ook discussie over is. Want er zijn, uh, ik spreek ook heel veel mensen... die, die zo'n dieet al een hele leven volgen en nergens last van hebben. Maar dat zou kunnen. Dus voor de zekerheid wordt het er vaak uh, aan toegevoegd bij 12. En vis, uh, uh, ja, dat is vaak vanwege de omega 3 Vetsuren. Ja, precies. Alleen, um, daar hoef je geen vis voor te eten. Als je dan inderdaad zeewier eet, dan krijg je het ook binnen, maar zonder het vet. Oh. En het nadeel bij vis is dat in het vet zitten, zijn die afvalstoffen opgeslagen. Dus je hebt de vetzuren wel nodig, maar het vet niet? Nee. Oké. Okay. Ja. Ja, Grappig. Ja, dat heb ik niet uit elkaar gehaald. Een, een, een, een olie zeg maar, is ook een soort vet, hè. Waarin ja. die omega 3 ja. vetzuren zitten. Maar bijvoorbeeld, het, het zit ook in, uh, in koolzaadolie of in lijnolie. Het is dus gewoon plantaardige olie. Die, maar voor, uh, voor die omega-3 moet je ja. dus gewoon zeewie eten? Ja, ja zeewier, lijnolie, koolzaadolie. Laat Meer ze nou net in gaat. de <laughs> lijn zaten. Okay. Dat neem ik ook. Ja. Zeewie zit gelukkig ook in jouw salade, Dat Gaan we zo meteen proeven. Um, eerst nog even naar een beller. Ik ga naar Valentijn. Want ja, Valentijn, jij, jij hebt een, een, een, een opmerking. Het uh, gaat ook over gezondheid. Daarom ga ik even naar jou toe. Ehm, um, want... een compliment voor de cd van René. Ah, jij, jij bent dol op de muziek voor René. Nou, dat is goed nieuws, want zo meteen gaat ze weer wat zingen. Heb je al al gemaild voor de cd? Nee, ik, zat de hele tijd in, ik, ik hang de hele tijd in de wacht. Ja, ja nou, goed, dan kun je zo, neem, heb je zometeen de handen vrij om lekker te mailen. Nachtapenslaatjeel.nl Goed. goed. <lacht> um, jij en... hebt, hebt iets met je gezondheid en vlees. Vertel, hoe zit dat? Nou, ik, heb, um, ik vind het principe om, om meer, minder vlees te eten hartstikke goed. Maar ik heb prikkelbare darmsyndroom. ja. Um, um, ik merk gewoon dat al die plantaardige eiwitten, daar ga ik dus toch van aan de dunne. Oké. Okay. En om de darmen tot rust te laten komen, um, een, een paar dagen alleen maar vlees eten, dan is het weer weg. Dus vlees is voor jou een medicijn? Nou, medicijn niet. Maar uh, ja, je zou kunnen denken aan, aan sommige dieren, uh, leeuwen... En zo, die hebben een heel korter darmgestelsel. Mm -hmm. En die... die uh, gaan beter op vlees. Terwijl runderen... En, en schapen en zo... die hebben heel veel langere darmen. Mm. Dat kun je ook zien aan de bouw. En blijkbaar een van de redenen... verdraag ik dat vegetarische eten niet. Ik heb al heel veel dingen ook, ook geprobeerd. Ik heb ook straks een heel aardig receptje voor jullie. Oké. Okay. toch... dat vlees... dat vinden mijn darmen prettiger... dan dat vegetarische... Eten. Is dat jouw bekend? Dat ja, dat, het, ik vind dat heel zinter? vreemd, want ja? uh, vlees, dat uh, duurt heel lang voordat het verteerd is. Hmm. Nou, dat is juist Vlees dieren, dieren, Vleesetende dieren hebben een korter darmgestelsel als dieren die plantaardig voedsel eten. D ja, dat... Het gaat erom dat uh, vlees, daar dat, dat doet je lichaam uh, iets van 12 uur over om het te verteren. En als je een, uh, een kiwi of een appeltje tot je neemt, dan is het in 20 uh, minuten door je darmen. Nou, het kan zijn. Nou, misschien is dat het kan ook zijn, nou je dat zegt, dat juist omdat vlees er langer over doet om verteerd te worden, dat het ook langzamer door mijn darmen heen gaat. Valentijn, heb je dit zelf ondervonden of is er ook een arts die jou heeft bevestigd dat vlees goed is voor jouw darmen? Nou, ik heb jarenlang ermee doorgemoord, alles geprobeerd. En op een gegeven moment ben ik naar, naar, naar het slotenvaartziekenhuis, ziekenhuis naar een darmen-leverarts gegaan. Ja. En, en heel veel bloedproefjes en weet ik veel wat of niet aan iets anders lag. En die kwam toch tot de conclusie dat het, het prikkelbare darmsyndroom... En, en was... dat hangt samen met plantaardige eiwitten? Nou, het, het kan ook nog van persoon tot persoon afhangen. Dus de ene hmm. verdraagt dit beter en de andere verdraagt dat beter. Dus eigenlijk tot, tot jouw spijt verdraag je geen vegetarisch eten. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja, terwijl ik ja. wel een lekker receptje heb voor een heel eenvoudig... Nou, ge geef dat ja. eens door. Want dat kun, je namelijk, ja. dat kun je ook zelf uploaden trouwens, hè? je het dat op jouw website... De, nou, je de dan moet je denk ja. ik wel lid worden, dan schat ik in? Op de Niet eens. Om een uh, receptje zelf te plaatsen ja. of een opmerking. Ja, ik, zal nu, ja. ik zal het nu even noemen. Noem het even. Je hebt gewoon havermout nodig, een paar eitjes. Je klutst die eitjes. Dan meng je in de, uh, de havermout doorheen tot het een stevig brei een beetje een deegje wordt. Mm -hmm. Doe je een lepel sambal. Wat fijngehakte ui. En um, wat tuinkruiden. Of wat je maar van handen. Dat kneed je tot mooie hamburgertjes. En die bak je in de koekenpan. En dan heb je heerlijke havenmaatkoekjes. een ah. nou, havermout zit ook veel eiwitten in. En is heel gezond. En, um, vezels. Ik vezels. Ik ben ook. erg van havenmaat. Mm -hmm. Sint is en, enthousiast. Voor, voor de veganisten kan je er dus... Nou ja, dat eitje is lastig te vervangen. Maar uh, je kunt er wel vegetarisch uh, bouillonblokje doorheen kruimelen. Door, door je deeg. En ik maak ontzettend lekkere uh, uh, hamburgertjes. Oké. Okay. En nog even iets over de vitamine B12. Ja? Daar werd net van gezegd. Dat kan je in pilletjes. Ja, ja dat nemen. kan. Maar dan moet ik toch een klein beetje teleurstelling oh. zeggen. Dat die pilletjes dus gewoon van varkenslever gemaakt worden. Oh! Wist jij dat je zit, ja. ja, dan, dan, dan ben je dan oplitten. heel, heel principieel bezig van: ik ga geen vlees meer eten. Oh. En ga om toch uh, geen vitamine B12 tekort te krijgen. Die pilletjes nemen, maar die worden toch wel weer voor varkensleven gemaakt. Nou, ja, Fale gelatine tein. zit uh, inderdaad. Maar zijn er, ja, Sinter, zijn er dan vitamine B12 pillen waar geen varkensspulletjes uh, in zitten? zeker. Oh, die zijn er ook. Nou, maar Jaap heeft dat... net een heel duidelijk antwoord al gegeven. Ja. Ja, nou goed, die, die B12 zit dan ook in zijn producten. Dus als je, ja. als je, als je Jaapse vlees uh, eet... dan heb je natuurlijk ook die B12 te pakken. Ja, maar als je het in pilletjes wil, dan moet je erop letten dat je de goede. Eh, welke is het goed, Jacinta? Ja, mensen die je gewoon bij de natuurvoedingswinkel koopt, staat er ook gewoon op het uh, okay. de verpakking. Nou ja, maar pas op, pas op. Ik, ik heb wel erg. Ik heb net ook het farmacotherapeutisch kompas aangeslagen. Ja. Het enige waar vitamine B12 door gemaakt wordt, is. Leven. En, en linksom of rechtsom, echte vitamine B12 kan alleen maar van dierlijke afkomst zijn. Het zit ook wel in eieren. Oké, okay. Valentijn, ik wil je bedanken voor je, voor je bijdrage. Nou, eet smakelijk nog. Bl Ja, Blijf lekker luisteren. Ga ook lekker luisteren naar René van Ginkel. En uh, e-mail als je de CD wil hebben. Hè? Ik voel dan een de CD-kans. Yes, oké, okay. doe je, Valentijn. Dank je wel. Valentijn was dat. Ja. En dus we moeten goed opletten met die vitamine B12 pillen dat ze. Nou goed, het laatste trouwens, Jacinta, korte reactie nog daarop. Komt het jou bekend voor dat B12 altijd uit een dier komt? Of hoeft dat niet? Ja? Nee, nee, zeker niet. Want daar zouden zou we natuurlijk niet kunnen gebruiken. Nee. Eh, dus uh, die B12 die toegevoegd wordt aan vegetarische producten, die heeft geen. Uh, maar waar, waar komt goed. die wel uit dan? Ik dacht ook uit Zeewier Zeewieren? Ook. Ja, oké. Okay. Ja. Nou, goed. Bij deze in elk geval uh, uh, goed opletten welke betaalfpillen je koopt. René van Ginkel. Hallo. Veert op en heeft weer helemaal zin. Wat <laughs> ja, ga je voor ons zingen? Ja, ik ga het volgende nummer Happy doen. En is dat een liedje van jezelf? Nee, dat is ook weer een cover. Ik ga dadelijk ah. weer een uh, nummertje van mijn eigen doen. En van wie is die cover? Of de origineel, cover is uh, Van Pharrell. Oké. Okay. Wie zijn trouwens jouw muzikale helden, vroeg ik me nog af. Nou, dat, dat zijn eigenlijk heel veel. Maar uh, als, ja, als ik dan toch moet kijken, een Rick maar ook een Louis Armstrong. Uh... Louis Armstrong zong en speelde trompet natuurlijk ook. Ja, Net precies. als jij. Dus ja. het zit allemaal wel een beetje in die hoek. En Colin Benders van, uh, uh, hoe heet het? Nou, kom ik er niet op. Ik ook uh, niet. Kite Man? Ja. ja, die is ook goed natuurlijk. Die doet dan vooral trompet en, uh, en dirigeren. Die ja. zingt, geloof ik, niet zelf. Nee, volgens mij ook niet. Nee, die ja. doet uh, vooral uh, trompet spelen. Inspirerend. Ja. Ook dat doet wel weer heel ander soort dingen dan jij. Ik ja. doe meer een jazzy pop. Ja, precies. Nou, ik zou zeggen: uh, ga je gang. Dank je wel. Ja, nog even stemmen? Nee, <laughs> ik ben al in de stemming. Ik oh, goed zo. <laughs> je eik is ook in de stemming. Goed zo. Nou. It crazy what I'm about to say Sometimes she's here, you can take a break I'm a hot air balloon that could go to space In the air, like I don't care, baby, by the way Because I'm happy, glad alone if you're Like a wound without a roof Clap along if you feel like happiness is the truth Clap along if you know what happiness is to you Clap along if you feel like that's what you wanna do Here comes bad news talking this and that Give me all you got, no holding back I'ma shipwadley warn you, I'll be just fine No offense to you, don't waste your time Here's why, because I'm happy, clap along If you feel like a womb without a womb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 Bring me down Bring me down I can't none Bring me down I said your love is too high Bring me down I can't none I said because I'm happy Clap along if you feel Like a womb without a roof. Clap along if you feel Like happiness is the truth Clap along if you feel like that's what you want to do. Clap along if you feel like a woman without a rule. Clap along if you feel like happiness is a tool. Clap along if you know what happiness is for you. Oh, oh. Clap along if you feel like that's what you want Bring me down, I can't none, bring me down, I said your love is too high, bring me down, I can't none, because I'm happy, clap along if you feel like a room without a wound. clap along if you feel like happiness is the truth. Fijn hoor. Ik vind het, uh, ja, klappen zong je, dus ik denk, we gaan wel yeah, mee klappen. Nee, dat vond ik heel ja. leuk. <laughs> Zo gaat het in het echt ook, toch? Ja. Happiness time. <laughs> ja, we mochten mee klappen als wij ook vonden dat geluk de waarheid is, toch? Daar kwam het om neer. Yes, ja. Yeah. Farrell was de schrijver van dat liedje, en jij covert dat dan? Ja. Er is In Nederland is er zo'n ding hè, met coveren... Dat dat, dat dat nep is, dat dat niet hoort. Dat je authentiek moet zijn, dat je zelf moet schrijven en zo. Jij doet nu al twee keer een cover. Ja. Schaam je je niet voor? Absoluut niet. Is nee. gewoon. Ik doe ook twee nummers dadelijk die ik zelf heb geschreven. Dus, uh... Ja. Maar, ja. De, maar heb je dan niet de neiging om te denken... ja, maar de mensen willen natuurlijk mijn eigen ding horen. Nou ja, ik denk nou, natuurlijk ook. En daarom doe ik dat ook. En uh, hoop ik dat ze daarom ook denken van... Uh, hè, die, dat album moet ik hebben... Maar ik denk dat ik ook door, door covers te doen en het op mijn eigen manier te doen, dat ze ook kunnen zien, wat, wat maakt René nou René? Ja, maar, maar je vindt het zelf ook gewoon leuk volgens mij als ik jou zo zie. Uh, ja, ik bedoel, als je, ja, als je een nummer gaaf vindt, uh, dan, dan is het toch niks lekkerder om, om dat ook gewoon mee te doen. En ik denk nee. ook dat vooral Nederlanders, denk ik, het toch altijd lekker vinden om iets even tussendoor van, ah ja, dat ken ik. Dan ja. kan ik meezingen. Ja, ja. hey, je noemde het net al je cd. Ja. Die, uh, live, live the dream. Live your, live, dream. dream. Ja, ja. live your dream. Die cd kunt u uh, luisteren thuis trouwens, winnen. Dan moet u even een e-mailtje sturen naar nachtapensje.eo.nl. En dan vermeldt u daarin uw naam, adres, telefoonnummer. Dan kunnen we u terugbellen als u wint. En uh, vermeldt ook eventjes waarom u graag de cd van uh, voor wil winnen. En waarom u hem verdient. Uh, René, ja. uh, had ik nog een vraagje aan je. Dan ben ik hem kwijt, maar dan maakt niet uit. <laughs> oh ja, uh, ben je met nieuwe, nieuwe cd's bezig? Deze cd's van vorig jaar? Ja, ik ben, ik ben in ieder geval met een nieuwe muziek bezig. En uh, ja, dat uh, probeer ik althans iets uh, persoonlijker te maken. Veel van mijn nummers zijn wel al persoonlijk, maar ik heb ook veel dingen die ik dan ervaar of uh, op televisie zie. En daar dan mijn eigen visie bij, bij krijg. En uh, ik denk dat, dat uh, dit album of EP, we weten nog niet precies waar het heen gaat. Uh, dat het wat meer uit mijn eigen uh, ervaring en. Uh, okay. Ga je koffers opnemen of niet? Dat is niet de bedoeling, nee. Okay. nee het zal wel waarschijnlijk gewoon eigen nummers zijn. En. Uh, waarschijnlijk ook uh, wat meer instrumentaal, dus dat we ook echt de trompet, nu heb ik op mijn album alle trompetjes die je er doorheen hoort, mm. dat heb ik zelf ingespeeld, maar dat, dat <lacht> gaat natuurlijk niet tegelijkertijd. Nee, dus, dus dat, uh, is, ja, ja. dat is live natuurlijk lastig. Dat is live heel lastig, dus uh, waarschijnlijk zal er ook een nummer komen dat gewoon volledig uh, instrumentaal met trompetjes. Oh, Oké, okay. leuk. Ja, dat is de bedoeling in ieder geval. Nou, ben je heel benieuwd. Mooi. Um, had ik, nog, wel, ik ben ook nog benieuwd, Wat we gaan verder hebben over vegetarisch, vegetarisch eten. Maar dan heb ik jou nog even niet gevraagd, ben jij eigenlijk vegetariër? Of part-time? Of... Nee. nee. Nee? Heb je er wat mee? Hou van vlees. Nou, Hou van vlees. <laughs> maar, uh... maar je hebt nu dat vlees van, uh, van Jaap geproefd. Ja. Nee, maar dat vond ik echt, echt heel lekker. Maar ik, uh, ik denk niet dat ik zoiets zou hebben van... ik ga het volledig uh, het roer omgooien. Dat niet. Ah, hebben zij ook allemaal stapje voor stapje gedaan. Stapje hoor, dus stapje gedaan, maar... Uh ja Ik ben als... eigenlijk een beetje heel hypocriet, want ik ik denk ik vind het gewoon heerlijk. Maar ik hoef inderdaad niet te zien hoe ze, hoe, hoe ze die beesten afslachten en zo. Want dan denk je, ah, oh, dan, ja, dan ligt er weer zo'n kippenvleugeltje naast. Dan denk ik, ja, dat is toch ook wel heel lekker. Dus jij sluit eigenlijk bewust je ogen? Ja. Daar ben je dan wel weer heel eerlijk over. Ja, nee, absoluut, tuurlijk. Ik bedoel, ik oh. denk dat iedereen die zo'n beest ziet, uh, dat is gewoon heel zielig en... Uh, ik zou het zelf nooit over mijn hart kunnen krijgen om uh, zo'n beest zelf te slachten bijvoorbeeld. Maar ja mm. goed, als het zo uh, mo mooi verpakt is eh, en niet, vooral niet meer weten wat het is. <laughs> dan uh, ja, ik vind het gewoon heel lekker. Ik heb er nooit echt over nagedacht. Om, uh, maar als over tien jaar of 15 jaar of 20 jaar, laten we dat zeggen. Dat vlees van Jaap uh, in de supermarkt ligt en nog goedkoper is dan gewoon vlees als dat apparaat in de, in de keuken komt te staan... voor, laten we zeggen, 500 euro, 400 euro... waarmee we zelf uh, dat soort vlees in onze keuken kunnen maken... hoe moeilijk is de keuze dan nog? Zeker minder moeilijk, denk ik. Ik bedoel, na nou, wat ik net, uh, net heb geproefd, dat is, dat is ook... Uh... Of denk je dan nog steeds... ja, maar dat echte vlees vind ik toch lekkerder. Nee, het is anders. Ja, weet je, ik vond, vond net... De, de kip was het als eerste, geloof ik. Ik ja. dacht ik echt van, ja, dit is echt heel lekker... Bij die hamburger dacht ik al meer van... het is inderdaad niet echt de hamburger wat je gewend bent... maar het is anders en ook heel lekker. Ja. Dus ja. ja, het is maar net waar je voor, uh, ja, waar, waar je voor kiest. Ja. Ja. Moeilijk. Een heel, heel klein stapje wordt daar volgens ja, mij... Uh, ja, in, in, in, die, in, die, in jouw bovenkamer <laughs> gemaakt. Heel, heel klein stapje. De goede kant uit. Toch, dan... Nog even de tonijnsalade laten proeven. De, de tonijnsalade. Oh ja, die, die moet je... Is die, is die al op? Of is, nee, er, nog oh, is er nog een beetje... Oh, daar is nog een beetje van. heel goed. Dan gaan we nu naar de salade van, uh, van Jacinta. Want Jacinta heeft zo'n heerlijke salade gemaakt. Ik heb net al even zitten proeven tijdens de muziek. Mag ik hem nog even terug, Jaap? Jaap, mag ik die salade nog even terug? Want, ja, die mag ik ja, terug. Jij, jij zit ook lekker door te eten. Ja. <lacht> Dat is een salade met... Nou Jacinta, vertel zelf maar. Wat maar heb je er allemaal ingedaan? Ondertussen sluit gedaan? ik me aan bij Live Your Dream. Maar hm. mijn dream... Licht is dus toch net even anders. Een wereld van, nee. waarin we geen, geen vlees meer eten. Ja, eigenlijk wel. Recepten ja, geen... voor een mooiere wereld. Ja. Hey, het is wel maar... leuk, die salade. Dat, uh, we namen even vanochtend door... Jaap, wat, uh, wat we samen zouden gaan doen. En ik, Die salade, hoor eigenlijk de spekreepjes van Jaap Oh. Vandaar dat de Albert salade is niet. En ik had ook bijna niks in huis. En toen dacht ik van op het allerlaatste... ik wilde eerst iets met uh, pruimen doen. En toen ik had nog een avocado... En inderdaad, die nori, zeewier, die heb ik altijd wel in huis. En toen dacht ik, nou, dan moet ik even een Oosterse dressing bij doen. Ik ben, wat dat betreft, echt een Zweedse kok. Echt zo, die stuur, die hoep. Ik doe maar wat. <lacht> <lacht> Het gaat nog niet altijd even goed. Want hier zit in avocado, dus een heel vet product, hè? Er zitten ook eiwitten in, denk ik, veel? Uh, daar zitten die vetten ook in. Vette, ja. vetten vooral, ja. ja. ja. Noten? Ja. Dat is ook, Noten, ook vette, dat zijn ook echt super goed voor eiwitten je. Ook? Eiwitten ook. Ja, en dan die zeewier. Nou, er zitten alleen maar goede dingen in, geloof ik. Ja, en de groen, dat groente, dat is echt... Ja, die, die sla, een, veldsla, tomaatjes, heerlijk. Zijn die vooral lekker? Lisopeen zit er in de rode in tomaat. Dat hoe is, heet dat? Lisopeen. Oké. Okay. En is dit, is dit is eigenlijk, een bord met salade alleen maar. Ik heb dan heel erg de neiging om er wel gelijk een stuk brood bij te leggen of zo. Maar dit is eigenlijk al een complete maaltijd. is het alles in. Um, ja. Dit is heel uitgebalanceerd. Als je het dan nog uitgebalanceerd echt helemaal compleet wil maken... dan zou ik er misschien toch nog wat bonen bij doen. Wat pulvruchten. Voor de die vezels. Ik denk heel veel mensen die denken dan van uh, gatbonen. Of voor, uh, voor de vezels of niet? Ja, denk je, ja. ook. Nou. Ja. En ook weer je hm. eiwitten. Kijk, de, de, de, het geheim is natuurlijk dat je het toch gevarieerd probeert te eten. Hm. En ik zei net van ik doe maar wat. Maar dat is natuurlijk niet helemaal waar. <lacht> <laughs> ik ben alleen geen kok. Ik ben een auto-didact. Kok. Ja, um, maar je hebt uh, wel ja. in al die tijd wel geleerd wat ongeveer werkt en wat ja. waarin zit en hoe het dan elkaar Precies, aanvult. Precies, ja. ik weet het wel. Ja, uh, maar, is, het, is het niet uh, nog vrij vet? Zal ik te denken, met die avocado en die noot en zo? Ja, maar wel het goede vet. Oké, okay. dus een ik goede vet. Ik bijvoorbeeld aan. ook heel graag met kokosvet en dat is uh, heel erg verzadigd. En dan denk je van, oh, ik mag geen verzadigde vetten. Maar dat wordt juist door je lichaam weer heel goed opgenomen. Dus het ene vet is het andere niet. Ja, Jij um, schrijft dus recepten, dat doe je al jaren en sinds een aantal jaar, dus sinds vijf jaar voor de, de vegetariër.nl. Um, uh, wat, wat voor soort recepten maak jij het liefst? Hoe, hoe, want je hebt nu ook een boek, De Slimme vegetariër. Waarom slim? Nou, slim, het is de snelle. Oh, sne snel. De Snelle vegetariër. Ik heb het niet helemaal gezien. Ik heb het dat. gezien. maar eens even doorheen. Ik ga even bladeren, De Snelle vegetariër. Dat is en eigenlijk echt een, Waarom snel? Nou, snel. alles is heel snel klaar. Ja, dat, het maar wel als je als... doorbladert, zie je natuurlijk, dat zie het er heel country, uh, lekker warm, gezellig ja, uit. Dan ook denk Hollands, je, oh, dit is cooking. Gewoon met ja. bloemkool en... Uh... Heel hoofdstuk Hollands koken. Ja. Want uh, we willen wel de smaak. Daar gaat het uiteindelijk om, natuurlijk. Ja. En wij Hollanders houden toch uit, uiteindelijk ook wel van Holland. We ja, vinden het best eerlijk. lekker om buiten de deur te eten. Maar uiteindelijk moet er ja. ook weer gewoon een keer... Zeker als de winter nadert, Hollandse kost... Ja, ik heb dit boek geschreven in de herfst en de winter. Vandaar dat er mm. ook... Uh, ik zag billetjes veel in het gras. Veel herfst-wintergerechten in zitten. Ja, dit, is, dit lijkt me echt, echt iets voor nu, ja. Met, ja uh, wat zit er allemaal al in? Blote billen in het gras. Ja, ja. met, tuin, met uh, aardappels, knolselderij, snijbonen, kastanjechampignons, een beetje witte port erin mm, en reuzenbonen. Voor de IJs. eiwitten weer. Lekker. Mm. Ziet er goed uit. Hey, maar de snelle vegetariër dus uh, zegt al dat het dus makkelijk is. Want dat is een van die, die vooroordelen waar we het over hadden. Ja. Het is zo ingewikkeld vegetarisch koken. Ja, en kopen. het kost zoveel tijd, ja. denken mensen altijd. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik ben, dat zal ik je nu gewoon op Radio 1 bekennen. is Sinds een maandje ongeveer, nog voordat ik wist dat we deze uitzending gingen doen... kook ik recepten van jouw web website. Ja, helemaal leuk. En ze zijn inderdaad best goed te doen. En uh, jij, ik had al begrepen dat jij Antoinette Herzberg's Rucola-Italiaanse stampotje. Oh, is die van Antoinette Herzberg? Ja, ja, ja, die komt uit het dunne vegetariër. Die heb ik nu twee keer ja. gemaakt. Ik moet zeggen dat ik het achterban uh, mijn thuisvond nog een beetje moet overtuigen. Die vinden het te kazig, dus ik moet er een beetje minder kaas in doen. Maar uh, <laughs> inderdaad, Holland Meets Italy Rucola-stampotje is wel erg lekker. Ik ben er heel dol op jou. Ja. Dat is goed, hè? Ja, ja, ja. Al dit soort recepten trouwens kunt u best luisteraar vinden op www. Uh, devegetariaan.nl en u kunt daar ook um, recepten uploaden. Als u zelf een heerlijk vegetarisch recept hebt zet dat erop. En u kunt ook bellen 0800 1121 als u een heerlijk recept hebt en u zegt dat moeten jullie even weten uh, want dat is ook uh, nou, die, moet je, die moet je een keer geproefd hebben. 0800 1121 voor de lekkere vegetarische recepten. U kunt ook bellen als u andere ervaringen met vegetarisch eten wilt delen. Als u nog een keer duidelijk, maakt, duidelijk wilt maken waarom we uh, daar toch allemaal echt voor moeten gaan. Of anders sinds 0800 1121. Mailen kan ook. Nachtapenstaartje.eo.nl En uh, ja, uh, mailen kan ook uh, nog altijd voor de cd trouwens. De cd van René van Ginkel. Uh, als u die cd wilt winnen, dan kan dat op eo.nl. Vertel even wie u bent en waarom u die cd verdient. eo.nl en bellen mag ook, 0800-1121, want we naderen al het einde van dit uur. En dan, uh, dan, dan gaan we uh, nog een paar dingen doen. Maar bellen mag dus, 0800-1121, voor meepraten, voor de cd, voor alles eigenlijk. Ja. Hebben we, hebben we nog wat van jou uh, te proeven? Nee? Oh, we hebben een toetje nog van je, we van je nog Sinter. Ja, die moeten we moeten... Heb jij die salade al gehad, uh, Jaap? Jij, je hebt ja. al een paar hapjes ja. op. Hoe vond jij hem? Heerlijk. Ja, want ik begreep van je Sinter dat daar eigenlijk jouw spekreepjes dan weer bij moeten. Ja, die, die ben ik vergeten. Die moeten we helaas missen ja, vanaf. Ja. Dat is toch een mooi voorbeeld van een uh, receptje dat ik denk van... je kunt heel makkelijk het vlees vergeten. Ja. Dat is niet om uh, Jaap te kort te doen, hoor. Nee, maar ik vind <laughs> hem echt compleet zonder, hoor. Dat is prima. Helemaal goed zo. Um, uh, vind, ben ik je, ook, vind ik ook trouwens. Hè. Ben je nog bezig met nieuwe producten, Jaap? Uh, ja, want ik moest even denken toen die, uh, die, die mevrouw die het eerste belde in het programma. die had het over een slager. dat is iemand die een, uh, die een stukje worst aanbiedt. Hè? Dus jij, ja. jij bent geen slager. Nou, daar heeft ze helaas wel gelijk in. We hebben nog geen worst. Uh, dat, dat zijn inderdaad meer mensen die het die inderdaad uh, uh, aan de telefoon zich afvragen. die ons bellen met die vraag: van ja, waarom noemt die man zich nou slager? Hij heeft niet eens vlees. Nee, nou ja, dat, dat is om, uh, om, om, om, uh, om zeg maar duidelijk te maken dat we. dat we. Heel dicht bij, die, uh, bij dat vlees willen blijven, hè, qua smaak. Dus uh, we, noemen, we geven onze product ook de, de namen kip, uh, hamburger, uh, spek. Uh, maar je geeft de mensen dus in zoverre gelijk, was je net al aan het zeggen, dat je nog geen worst hebt. En ja, daarom ben je geen slager. Want een slager maakt worst. Nou ja, nee, helaas hebben we nog geen worst. Hè. Dus, maar ik bedoel, we zijn wel uh, slager. We, bedoel, uh, de, de, wat ik ook vaak zeg, we, we slachten het voordeel dat uh, vleesvervangers niet lekker zijn. Ja, ja. Dat, dat is uh, een dat hele is een mooie vondst. Ja. Um, maar goed, die worsten zijn we al uh, drie jaar mee bezig. Of al langer, al voor de opening van de winkel. En, uh, Over Hollands eten gesproken. Hè? Ja, rookworst, hè? Dat, de Hollandse uh, rookworst. Ik wilde er wel een rookworst bij mijn zuurkool inderdaad. Ja. Die en we hebben de smaak wat te pakken en de kleur. Maar de structuur is nog net niet helemaal... Uh, dus ik weet niet of het dit jaar nog gaat lukken. Goed, nou dan gaan we het, het toetje. Ik <laughs> kijk uit naar de borst. Zullen, ah. ja, zullen we die doen? Maar alle stamppot die. Ja, doe maar. Ja? Ondertussen is... dus kan ik even over mijn stampotjes doorpraten. Is het vijg? Daar, daar zitten helemaal geen vleesvervangers bij. Is het vijg? Dan? Ja, dat is vijg. Ja. ja in jouw stampotjes zitten geen vleesvervangers? Nee, die, die heb je helemaal niet nodig. Ik doe wat er wel wat andere in? leuke dingen mee. Zoals dat, uh, ja, je hebt. Uh, uh, je kunt heel goed. Ja, dat worden natuurlijk geen spekreepjes. Maar een vervanger vind ik heel erg lekker. Je zijn zongedroog tomaatjes die je eventjes opbakt in een droge koekenpan. Met wat soja en saus. En dan mm. krijg je toch net dat zoutige, dat ziltige. Want ik, uh, kies, ik, ja, ik zoek altijd naar, naar de, de vier smaken. Die kennen we allemaal natuurlijk. Het, het gerecht moet, uh, moet structuur hebben. Het moet zoet, zout hartig uh, zijn. En dan heb je ook nog een soort vijfde smaak. Dat noemen we umami. Hmm. En dat is heel moeilijk te omschrijven. Die zit vaak in die bijvoorbeeld in deze salade. In die zeewier. Um, en ik kijk ook altijd naar de structuur. Deze hemelse modder die je nu proeft. Ja, dus, dus wat een, proef jij? Wat toetje? Ja, wat proef ik? Um, romig. Vol. Volle smaak. Um, maar die vijg is natuurlijk... dus vijg toch? Zeg ja, dat stukje ja. is een los vijgje. Het zit ja. erin. Zit... Ik heb het net uh, even ontdekt. Ik heb namelijk een aantal verschillende versies van de, de Hemelse Modder. Hemelse ja. Modder is een Brabantse uh, chocolademousse. Maar ik dacht, ja. uh, kun je dat nou... Uh, die wagonladingen, roomboter en eieren die erin zitten vervangen? Dus met, door het goede vet. Oh, je er geen dus, boter in? Uh, het snoepen zonder schuldgevoel is dit. Ik heb heel veel receptjes die, uh, die je allemaal hier hebt. Het is ontzettend uh, romig, maar hoe doe je dat dan? Nou, ik had uh, een paar jaar geleden was er een barinees ijsrecept... En dat was op basis van avocado. Al, met ah, cacao. Ja, die avocado is natuurlijk ook poeder. zo lekker vet. Precies. Hmm. Um, maar het was niet te vreten, moet ik eerlijk zeggen. Maar de structuur was fantastisch. Dus ik dacht, ik heb iets te pakken. Ik ben daarna gaan experimenteren, want dat doe ik natuurlijk constant in, die, in de dit, dit keuken. Dit heb je zelf in de keuken. Keuken de keuken. Is mijn laboratorium. Ja, ik vond het ook echt zo'n. Ik heb heel veel van die Eureka momentjes. Uh, je hebt een 17 seconden Wonderdeeg. Dat is naar een oud Frans PD-recept. Uh, een wonder aioli dat je van ik dat wilde ik eigenlijk vanavond ook laten zien maar dan ga ik zo'n lawaai maken met zo'n staafmixer hm. maar het is fascinerend dat je melk plantaardige melk en olie bij elkaar doet en je zet in een paar seconden ik heb je een hele fluffy lekkere mayo te pakken ja dat daar zit dus mijn olie en sojamelk ja. ja alleen maar Geloof die twee niet, bestanddelen <laughs> en dan mix je door elkaar en dan heb je mayo ja, ja. Huh? Beetje, ik maak er dan een, een Spaanse aioli van... met lekker veel knoflook en verse kruiden. Um, ja, Gewoon probeer het uit. Okay. Het is heel erg leuk toen mijn boek net uitkwam. Staat dat ook op je website of in je boek? Nee, dat staat allemaal in het boek. Ja, en okay. op de site staan er ook een paar uh, recepten. Als je de homepage nu aanklikt... dan staan er meteen al drie uh, lekkere recepten... met drie minuten brownies. Dat was het enige magneton recept in het boek. En dan hebben we het dan over de... de Als je een hebt krijgt. De vegetaier.nl? Ja. ja. De ja. Daar in een, dus alle in recepten, het boek staan ook, ook uh, QR-codes naar de okay. site. Ja. Oh, met ja. filmpjes. Ik ja. kook ook uh, met bekende Nederlanders. Om Kun je ze met de smartphone uh... te verleiden. Hmm. Ja, ja. Oh, het ziet er allemaal zo lekker je het uit. Je hebt ze niet of... nodig hoor, die smartphone. En maar die toetje is ook heerlijk. Wat voor uh, groenig had je er nou nog bij gedaan? Een ja, gewoon een takje tijm oh, voor de leuk. Zag er leuk uit. <laughs> <laughs> Past ook wel het... goed hoor, bij chocola. Ja, het moet ook goed ogen natuurlijk. Oké, okay. ja, je hebt erover nagedacht, zullen we zeggen. <laughs> Jongens, wat heerlijk allemaal. En wat goed dat dit ons voorland is. Dat we gewoon over twintig jaar gewoon alleen, alleen maar zo eten, toch? Zo is het toch? Ja, ik denk zeker. Ja. ja. Ik, ik vind het helemaal niet erg. Ik ga het zo meteen nog heel even met je hebben, Jacinta, over de restaurantweek. Want die, de vegetarische restaurantweek is deze week. Daar ben je maar druk mee. Ik ben benieuwd wat je allemaal gaat doen. Maar eerst gaan we nog naar muziek. Want Renee Ginkel die verblijft ons al een, een, een paar uur met haar heerlijke jazzy poptonen. tonen. Ja. En wat heb je nog voor ons in petto? Nog een eigen liedje, toch? Ja, een eigen liedje. Money heet het. En okay. uh, dat is ook zo'n discussiepunt. Maakt geld gelukkig of niet? Hmm. Volgens mij zijn er best wel mensen die vannacht genieten van jouw muziek, maar er is nog geen iemandje binnengekomen voor jouw plaat. Nou, Wat doen dan we, we daar nou? gaan naar aan mijn site. Dus eigenlijk, als... eigenlijk kunnen we ook gewoon zeggen: als je nu mailt, nachtaapstaatjeeo.nl, ben je de eerste. En dan win je ja. gewoon die CD. Ja. En anders moeten mensen maar gewoon naar jouw, naar jouw site. Ja, jouw René website. van Ginkel.com. René is met dubbel E trouwens. En, uh, of uh, zoek me op Facebook ook altijd gezellig. René van Ginkel.com. Kom. En ik hoor net dat er, dat er volgens mij een reactie binnenkomt. Dus ik, ik, ik, hou, ik hou hem nog even spannend. Spannend. Maar er zijn er drie, hè? Je hebt er drie. Zeker drie, misschien wel vier. Dus u kunt nog altijd bellen of mailen. 0800 1121 bellen en mailen naar nachtapestaatje.io.nl. Dan uh, kunt u die cd winnen van René van Ginkel. Wat ga je zingen? Money. Money, komt die. <tied> The saying that says the money brings no happiness But it sure makes life a bit easier What about those homeless people begging for food? No way you can tell me that money does no good Then you have those little children you always see on television With a little money, they can have a vision Tons of clean water that will be the normalest thing. And kids on a 14 don't already have to wear a ring, money. It sure does good to wear once life. a little money to poor countries, yeah. It hits me right through the bone, seeing kids being left alone. We're looking at the same sky, with the same stars that rise Those little children you always see on television With a little money They can have a fish and Tons of clean water That will be the normalest thing And kids under 14 Don't already have to wear away money It sure does get to everyone's life Money Out. So give a little money to poor countries, yeah Fijn was het weer hoor. En uh, het heeft geholpen hoor. Ja? Die, uh, ja, joh, de, de, de aanmeldingen stromen ineens binnen. Kijk, kijk, kijk. Dus het is helemaal niet zo dat de mensen. Uh, hè? Ze hebben allemaal zitten genieten. Het is gewoon het uh, juiste moment om het spannend te maken. Oh, ik, we ik, denk, ik denk dat ze gewoon de hele tijd gewoon, gewoon heerlijk hebben zitten genieten en zitten luisteren naar het. alles wat hier gebeurde. En ze dachten: oh ja, oh ja, dat mailtje. <laughs> ja, dat dus dat mooi gaat helemaal goed komen. <laughs> hebben we, hebben we een, nou voor één weer aan de lei, jongens? Gaat dat lukken? Nog niet? Nou, dan uh, misschien dat dat nog gaat doen. Maar we hebben in elk geval... Oh, die mensen zijn aan het werk natuurlijk. Ik, ik, ja, wat, zal ik, wat zal ik zeggen? Eén van degenen die je daarvoor heeft gemaild is Jacinta. Ja, ja, ja, ja. Die ik heb ja, twee mailtjes gestuurd. De tweede oh, ze... was, of ben ik van deelname uitgesloten? Ja. Ik ben echt een jazzliefhebber. Je zit echt ja. te niet hier, hè? Ja, Heerlijk. Ik heb uh, René ook op Instagram gezet. Oké, okay, kijk eens aan. Ja, ik, zit, ik probeer net te twitteren. Heb je Twitter en nee? Ik heb uh, Twitter. Ja. Apa staat je wat? Even kijken hoor. Dan moet ik even, even, even checken. Oh. Volgens mij is het René V. Ginkel. Oké, okay, komt goed. Dat gaat, dan, dan kan je de foto ook zien. <laughs> ja, ik zie hem al. Nou, op, gaat, gaat goed komen. Ja, we zijn het allemaal heel enthousiast aan het delen. En er zijn dus ook heel wat luisteraars die, uh, die hebben gereageerd. Drie uh, cd's of vier. Moeten even kijken hoeveel. Ja, ik het wist het even zijn. niet zeker. Ik dacht uh, in ieder geval. Ik heb er uh, ook van drie gezien. Uh, we, we, we hebben één gelukkige winnaar aan elk geval aan de lijn. Valentijn. Ah ja, Valentijn, ja, ja. tuurlijk. Ik natuurlijk. had net al een compliment. Ja, ik wou zeggen, Valentijn, jij zal toch wel reageren. Ja. ja. En, uh, mijn, mijn pc deed het niet. Ik heb toch telefoons mogen oplossen. Maar ik ben heel blij. M mooi zo. Ja. Ik vond uh, René een prachtige Jerry Sten hebben. Heel erg bedankt. Die, die me eigenlijk een beetje aan Billy Holiday deed denken. Kijk, nou, nou dat is een compliment, hè? die steek je in mijn zak. Ja, en, uh... Zo is dat. Nee. De en, tijde, de, deze uh, muziek uh, ligt jou wel goed op de maag. Zeg voor, maar. Dit <laughs> voor, voor, voor, voor dit tijdstuk van de dag. Ja, heerlijk. Ja. Ja, nee. um, juist ook omdat... Ik weet niet hoe, hoe, ze is, hoe het klinkt als ze met een big band op het podium staat. Maar juist zo in deze hele rustige... Uh, studio-setting, met, met alleen een gitaartje en zo erbij, heel, heel smoothly, prachtig. Ja, ik prachtig. ben het helemaal met je eens. Nou, te gek, dankjewel. Nou, weet je, we, we, echt echt een, gewoon een, een heerlijk huiskamerconcert heb ik gekregen. Nou, ja. Eh, ja. Het, het goede nieuws is dat, je, dat dit ook gewoon allemaal opgenomen wordt, hè, Radio 1. Dus dan kun je altijd terugluisteren, dus via onze website. EO.NL schuine dit nou, ik, ik is ik de niet, nacht. Ik ben, ik ben niet, niet zo'n computeraar. Nee, oh, nou dus weet, weet je, ik gelukkig, je, dus precies. Nou, zo is dat, Valentijn. Ja, we gaan het ook dan hebben over websites met jou. Je krijgt wel die cd. En er zijn echt? nog twee winnaars uitgekozen. Dat zijn Karin van Leeuwen en Bastian Ros. De cd komt naar jullie toe. En ook naar jou, Valentijn. Dank voor het bellen. En uh, nou ja, we zijn alweer bijna aan het einde gekomen van, uh, van deze twee uur radio. Het is echt ontzettend snel gegaan. De tijd is gevlogen. Dat uh, tweetje komt zo wel. Um, Jacinta. Um, jij gaat een uh, drukke week tegemoet, of je bent er eigenlijk al ingerold. De, ik snap ook niet wat je hier vannacht doet, want ik denk als ik jouw <lacht> programma uh, uh, zie, dan uh, zou ik het niet volhouden. Want jij hebt de vegetarische restaurantweek en deze hele week ben jij het vegetarisch eten aan het promoten. Wat staat er uh, uh, komende dag allemaal op programma? Ja, ik zat vanochtend. Tijdens het vorige spekje met je collega toen moest ik nog even snel uh, de, het persbericht van de Best Veggie Bite verkiezing eruit uh, sturen. De Best Veggie Bite. Ja, okay. die was afgelopen weekend, was de, de Veggie Fair. Dat was uh, de aftrap van de Vegetarische Restaurantweek. Dat was voor het eerst geloof ik, ja, die Veggie Fair. Dat was de eerste. Ah. En meteen ook de grootste van de Benelux. Daar ja. houden we van. Ja. En waar ook meer dan 10.000 bezoekers. Dus het was echt een groot succes. Voor het eerst ook meer dan een miljard aan omzet aan biologische producten. Hè, was in het nieuws. De, in Nederland is het echt booming. Hè? Ja, Dit, super. Uh, ik ben erg vegetarisch van het maar ook biologisch. Ja. Ik zit ook uh, met een belangrijke biologische partij over twee dagen. Hm. Um, Rond de tafel. Om, Wat ga je dan uh, doen? Nou, we gaan even kijken naar hun website. Dat gaan we even goed opschudden. Mm -hmm. <laughs> en een Magazine gaat er komen. En ze zijn heel erg aan het stormen, aan het uitbreiden. Uh, maar ik kan nog helemaal niks zeggen. Ik zie dat. Ik zie <lacht> allemaal geheimzinnig. Ik, het gewoon een hele heel geheimzinnige, geheimzinnige dingen. sfeer om jou heen. Ja. <lacht> Grote ja. dingen. Nou, ik heb nog even vanmiddag gebeld met de directeur. Die uh, we zijn in het diepste geheim maar ook met een geweldig groen, echt heel groot plan. Bezig. Maar helaas kan ik dat ook nog niet uh, verklappen, want het gaat over twee weken. Wordt het gelanceerd? Oké. Okay. Het, uh, het komt dichtbij waar we nu mee bezig zijn, maar dan uh, niet in geluid, maar wel in beeld. Oké, okay, in beeld. Ja. Hmm, ik heb ja. zo'n vermoeden. Iets met Dat groen en beeld. Is... Vult, vult u het maar in, uh, thuisluisteraar. Ik van het groene. Iets met live koken. En, en dan uh, blogs vegetarisch en zo. Ah, blogs, dus, uh, oké. Okay. Dat en, deze week en, allemaal. Ja, mijn gewone werkt natuurlijk ook voor ja. de vegetariën. Je hebt het er maar druk mee. <laughs> en vier <laughs> kinderen. De vegetarische toekomst. De, <laughs> de vegetariërs hebben de toekomst, volgens mij. Met die vleesmachine van, uh, van Jaap. Ja, het gaat helemaal goed komen, volgens mij. Zeker. Dankjewel voor jullie komst en jullie bijdrage. Graag, tot zo. Graag gedaan. Hai.